Drie uur Eefje kunnen met het NOS-journaal. Frankrijk komt met een noodhulpprogramma voor de mensen in Syrië. President Macron laat weten dat hij 50 miljoen euro beschikbaar stelt. Het geld gaat naar de Verenigde Naties en hulporganisaties... die al aan de slag zijn in Syrië. Macron had een ontmoeting met tientallen organisaties... om te praten over de situatie in Syrië. Hij sprak onder meer met het Rode Kruis en Action Aid.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 In de categorie nieuws won Bas Haan van Nieuwsuur... met een reportage over beïnvloeding van het WODC... het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En in de categorie onderzoek wonnen twee NRC-journalisten... met hun onthullingen over mestfraude. Het weer nog. Vannacht brede opklaringen, lokaal kans op wat mist. De minima liggen tussen 3 en 7 graden. Morgen veel zon, het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Linda Hessel. Goedenacht en fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het nachtradioprogramma van de Evangelische Omroep op NPO Radio 1. Misschien uh, kunt u niet slapen. Of uh, bent u net als ik uh, aan het werk... Nou, ik ben blij dat u luistert. Um, en het zou helemaal leuk zijn als u belt en dat u met ons meepraat. We hebben het over uh, sterven, over nadenken over uh, onze sterfelijkheid. En dat doe ik uh, gelukkig niet alleen. Dat doe ik samen met uh, Rita Renemaas, Zij is geestelijk verzorgster en directeur van de stichting Als Kanker Je Raakt. En ook met uh, Robin Zuidam. Hij uh, is de oprichter van de stichting Het Bezinningshuis. Welkom allebei. Het is ook handig als ik jullie een microfoon aanzet. Ja. Want anders horen de mensen thuis helemaal niks. We hebben het net gehad over, uh, over het proces. Um, ik vroeg me nog wel af. Uh, Robin, wat voor emoties kom je eigenlijk allemaal tegen? Bij mensen die sterven, Zo vast ook heel uiteenlopend zijn. Bij mensen die gaan sterven, ja, uh, zoveel emoties, zoveel zijn er, kunnen er zijn. Hè? Dat, uh, dat, dat is. Uh, ja. Dat is in, in de volledige breedte. Kijk, je ziet veel natuurlijk angst en onzekerheid. Want men weet niet wat er gaat komen. En, en, en wat Rita in het begin al ook al zei. Het is soms nog geen eens angst voor de dood zelf. Maar wel voor het proces. Het pijnlijden. Hè, het, het, het, het lijden van, van, van het achteruitgaan. Fysieke achteruitgaan. Uh, dat soort dingen en, en, en uh, de angst en de onzekerheid, hoe gaat het met mijn naaste, hoe moet het verder als ik er straks niet meer ben en hoe gaat het straks met de kinderen en nou, dat soort uh, vragen komen er natuurlijk heel veel en met alle bijbehorende emoties, maar er zijn ook mensen die in die laatste periode dat nog inderdaad van alles uithalen en nog hele mooie gelukkige momenten hebben dat er nog gelachen wordt. Dus... Ja, dat is een enorm palet aan, aan mogelijkheden die je om dat gebied hebt natuurlijk. Ja. ja, we hoorden net al wat um, van Hanno in uh, RTL uh, Late Night. En Johnny de Mol die dat uh, programma uh, maakt, die vertelde daar ook wat over. En ook over, um, nou, ja, eigenlijk de meest moeilijke dingen die je tegen kan komen. Laten we even luisteren. Je had een klik met haar op een van de manier, hoor ik ook. Je, met, met iedereen heb je wel een klik volgens mij, maar je, dat met haar ook, was dat ook wel. Ja, weet je, um, Rolanda heeft ook een, een zoontje. En um, dan kom je daar thuis en dan vertelt ze dat ze dus een, een kist heeft gemaakt... met allemaal brieven voor als hij straks 18 wordt of gaat trouwen. Ja, weet je, en ik denk dat dat wel uh, de rode draad is van iedereen. Het aller, allerheftigste is als je, als je kinderen hebt. Um, en, en ja, dat is het enige waar niemand echt een antwoord op had. Dat is gewoon vreselijk. Ja, Rita. Ja. We hebben het over bezieling. En ja. dat de dood ons heel veel kan leren. En een verrijking kan zijn voor ons leven. Maar ja, dit is toch wel de, de bittere waarheid ook. Ja, zeker. zeker. Ja, en dat kom jij ongetwijfeld ook tegen in je werk. Ja. Ja, en, de, en daar heb je natuurlijk ook, ook geen antwoorden op. Hè? Als, als je dit, dit hoort, dat, dat is ook verdriet. Dat, dat is ook lijden. En ik vind ook dat we dat zo moeten laten staan. Hmm. Want hoe begeleid je mensen die, nou, die, jong die jonge kinderen achterlaten, bijvoorbeeld? Ja, weet je, mijn, mijn vertrekpunt is echt de ander. Weet je, dus wat, wat de ander op dat moment zegt... en dat kan gewoon heel chaotisch zijn... Uh, maar daar sluit ik bij aan. Hmm. En dat kan dus inderdaad hè, zijn van, van hoe vertel ik het mijn kinderen. Nou, dan, dan kun je daar met elkaar uh, over praten. Maar wel in, in, op die manier dat, dat het haar antwoord is. Niet, niet mijn antwoord. Dus, dus ja, dan, daar ga je mee, mee, mee zoeken. Ja. Yeah. En ik, ik kan je wel een voorbeeld uh, geven. Van, uh, er, er was bij ons in het... Uh, uh, Hospis was een, uh, een, een moeder... die vond het heel moeilijk om haar, aan haar kinderen te vertellen... Uh, dat ze zoveel van hun heeft gehouden. Hè, terwijl zij stervende was. Het was een moeder die altijd uh, druk aan het uh, doen was... aan het poetsen, aan het zorgen, kleren wassen. M maar die had eigenlijk nooit de tijd genomen... om tegen haar dochters te zeggen van... ik hou van jullie... Nou, Dat kon ze wel tegen mij vertellen... maar dat kon ze niet tegen die dochters vertellen. Maar dat, dat wilde ze zo graag. Nou, toen, toen hadden we afgesproken dat ik haar dochters zou, zou bellen... met de mededeling dat hun moeder hun graag iets wilde zeggen. Nou, Toen waren die dochters er. Ik was daar bij, want dat, dat zou haar helpen. Maar doordat ik erbij was, ja, toen kon ze het eigenlijk zeggen. Dus toen ben ik heel snel weggeglipt. Nou... Kort daarna is die moeder overleden. Maar dat heeft die dochter zo enorm geholpen in, in hun, hun rouw. Dat hun moeder op haar sterfbed tegen hun heeft gezegd: Ik hou van jou. En ook een kracht vond die ze daarvoor niet had. Nee, zeker. Ja. Weet je, dus dat is. Ja, het, het is soms. Je hoeft mensen soms maar een duwtje te, te geven. Weet je, een ander voorbeeld is, is wel een mooi voorbeeld misschien. Van, er was een meneer bij ons. Ook, ook, ook hij was stervende En toen kwam ik bij hem binnen. En op dat moment scheen de zon in zijn kamer. En toen zei hij. Ik heb van iedereen afscheid genomen. Maar weet je. Ik heb niet eens van de zon afscheid genomen. Daar heb ik niet aan gedacht. En toen keek ik naar hem. En toen zei ik. Zou je dat willen? Zou je de zon willen voelen? En op dat moment kwam de dokter binnen. En toen zei ik van. Hij zou zo graag nog afscheid van de zon willen nemen. Toen hebben we hem met z'n tweeën ingepakt op zijn bed. Zijn we met de lift naar beneden gegaan. Hebben we hem in de zon gezet. Nou, het, het, het, hij heeft zo genoten van, van de zon. Maar hij heeft ook echt afscheid genomen mm. van de zon. Yeah. Want hij is die, die avond is hij ook overleden. Weet je, zo kan het ook gaan. In, in het sterven. En dat, dat is dan voor, voor ieder mens weer anders. Van, hey, ik mag in het werk ook wel met mensen een, een viering houden, uh, omdat ze dan als familie afscheid willen nemen, maar ook de zegen van God willen ontvangen. Weet je, het, het is zo voor ieder mens anders. En zoals wij met z'n drieën zijn, zijn wij ook alle drie andere mensen. Ja, ik kan me bij Robin voorstellen dat hij misschien wel heel veel muziek wil. Oh ja, <laughs> ja. er wel. Omdat hij muzikant ja, is. <laughs> nou, je begint erover, maar even een, een mooie anekdote over de uitvaartdienst van mijn, uh, mijn vader. Die uh, had destijds een goede vriend, een, uh, een zanger, een muzikant. En die ging ook een liedje zingen tijdens zijn uitvaart. En het bijzondere van muziek is, en kunst in het algemeen... dat het op een ander niveau je kunt, kan raken. En op dat moment dat ik daar zat en, en deze man was aan het spelen en aan het zingen... voelde ik letterlijk de mm -hmm. muziek voelde ik door mij heen gaan. Oh. En dat was echt een, uh, ja, een hele bijzondere ervaring. Waardoor ik eigenlijk op dat moment een klein stukje... midden in al dat aardse verdriet hè, wat er dan is... Um, daar een enorm, heel diep geluksgevoel had. Gevoel van liefde, daar heb je meer. En uh, in die zin is muziek een enorme ingang ook om, om, om, om ja. dingen te raken bij mensen. en uh, ja, is Heel mooi. Maar er voor, elkaar, er voor elkaar zijn is, is ook zo belangrijk. Zeker, ja. Ik heb ook een mooi voorbeeld van mijn vader. Mijn vader is ook al heel lang uh, dood. Maar hij was koster uh, in de Belmer. En dat was toen nog uh, was er een kerk onder garage nou, Dus De beruchte garage Gliphoeve. daaronder was een kerk. En uh, in die kerk waren heel veel culturen die daar ook kerkdiensten hielden. En toen was mijn vader stervende en hij lag in het AMC in Amsterdam. En daar heeft hij een paar weken gelegen. En wij waren als gezin dan bij mijn vader. En dan kwamen we op de gang. En dan zaten daar mensen op de gang. En dat waren mensen die waren er voor meneer Mentink en voor ons, voor als we hun nodig hadden. Wij kenden die mensen helemaal niet, maar dat deden ze uit respect en zorg voor mijn vader en daardoor ook, ook voor ons. Dat als zij iets voor ons konden doen, nou, dan zaten zij op de gang voor ons. Nou, ja, ik, heel mooi. Ja. Waren dat Nederlandse mensen? Nee, of, dat nee, was, waren, waren, ja. waren, waren, waren, waren buitenlandse uh, mensen uit de, uit de Ja, andere... van allochtone afkomst. Ja. ja, dus ja. Dat is wel wat mooi eigenlijk. het dus, was weet ja, je, het is prachtig. Ja. Ik heb het toen niet zo beseft. We hebben ze wel bedankt. Maar, maar hoe meer ik daarover nadenk, dan denk ik, oh, iedere dag zaten daar gewoon twee, drie mensen. En, en dan zeiden ze van, als we iets kunnen doen, zeg het maar. Wij wachten hier. Het is ook zo mooi dat je dit zegt, want ja. als je dus inderdaad meer en meer verdiept in, de, in het hele verhaal, ook hoe andere culturen omgaan ja. met ja. het stervenproces, dus daar, dus... daar kunnen wij ook nog zo ontzettend veel van leren ja. en en uh, dat, eh, dat het in andere culturen uh, soms nog zo dicht bij de mensen is. En het een, een natuurlijk proces is waar iedereen deel van uitmaakt. Ja, ja dat, kan, uh, dat kan heel bijzonder zijn. Ja. Ja. Mooi. ja Want heb je een concreet voorbeeld van iets wa wat wij als Nederlanders... om het even zo te zeggen, zouden kunnen leren van, uh, van mensen van ergens anders. Nou, vandaan? net wat ik zeg. Uh, eigenlijk als je zeg maar, de geschiedenis ziet vroeger... Uh, ja, ruim 100 jaar of 100 jaar geleden was het zo dat opa en oma vaak stierven in huis en met de kleinkinderen eromheen. Hè, was het nog eigenlijk heel normaal dat dat een proces was wat in de in het, in, in het familie plaatsvond. En natuurlijk, door alle verbeteringen en, en, en noem maar op. en secularisatie en, en andere dingen. is die zorg en ook de, de ouderen zijn eh, niet meer zozeer zichtbaar. En mensen die gaan sterven helemaal niet. En in heel veel andere culturen is het nog, zijn er vaak rituelen en gebruiken... die nog juist heel erg door iedereen gedragen worden. Er is ook zo'n programma, geloof ik, op televisie over de uitvaartbranche. Dan zie je soms ook eh, mensen van de, ja, Surinaamse afkomst... die de uitvaart heel anders beleven weer dan hoe wij dat hè, dan gewend zijn. Maar er is heel veel aan het veranderen ook, dus... Er gebeuren daar op dat gebied ook heel veel dingen. Mensen gaan ook steeds meer hun eigen regie pakken. Hè. Dat is tegenwoordig natuurlijk ook een, een beroemde uitspraak. En, en daarin zie je ook dat wij in onze maatschappij... weer zelf meer gaan bepalen hoe wij dat willen regelen en willen doen. Dus dat je voordat je overlijdt zelf bepaalt... hoe ja. de dienst er bijvoorbeeld uit gaat zien. Bijvoorbeeld, ja. ja inderdaad. Ja. Dat... Ik heb uh, iemand aan de telefoon. Pieter van Leeuwen, goedendag. Ja, goedendag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, dat mag ook. Ja. Uh, wij uh, hebben dus ook... Uh, te, ja, als je een grote familie uh, hebt... Ik heb 60 neven en nichten. Dan heb je natuurlijk ook nog wel eens... met een uh, begrafenis te maken. En uh, wij hebben dus uh, wel eens... Mee, wel een aantal keren meegemaakt... dat uh, niet de patiënt kwam te overlijden... maar degene die hielp, dus zeg maar, de, de vrouw was ziek en de man die hielp, die ging daar te lang mee door en die ging daardoor er onder door. En nu uh, heb je dus uh, sinds tien jaar heb je in Sasheim een hospice en als jouw vrouw of je man ...dan zeg maar op het eentje loopt... ...en je kan het niet meer dragen... ...en de familie kan het ook niet meer dragen... ...dan kan je dus daar te gast zijn... ...en je bent ook echt te gast... ...en je wordt helemaal in de watten gelegd... ...en op de momenten dat je het dragen kan... ...ben je er 24 uur per dag ben je welkom... ...maar als je het niet kan dragen... Dan kan je gewoon thuis ja, de, de boodschappen doen... of, of uh, met een vriendin uh, een, een dagje naar het strand gaan... of naar de stad om, om even je zinnen te verzetten. Ja, en de Want, wetenschap dat er goed voor de partner of de vader of moeder gezorgd ja, wordt. En daar hoef je je dus helemaal niet schuldig om te voelen... En dat is zo'n mooi initiatief. En dat zit in zijn. Ja, en heeft u daar ook zelf persoonlijk ervaring mee? Ja, ja, ja. Met diverse mensen heb ik daar... Uh, mogen bezoeken, van uh, zowel vanuit de familie... of uh, de, de overbuurvrouw bijvoorbeeld, die, uh, die was ernstig ziek... en die, uh, die, ja, die belandde in het ziekenhuis. En ja, dat is natuurlijk toch voor als je dan... Uh, die partner, die, die moet dan op twee keer per dag naar het ziekenhuis toe. Maar uh, nu mocht hij dus... Ja, wou die de hele dag te zitten. Uh, en je hebt dus daar ook begeleiding van een dokter in tijd voor nood. Uh, als het uh, noodende man is, dan uh, rijden er ambulances richting de LUMC of wat dan ook. Er is uh, echt ruimte voor maatwerk. Ja, er zijn zes kamers. Uh -huh. En het is een groot pand en dan die, die zes kamers. Maar zeg maar, die zijn boven en dan beneden heb je een grote woonkamer en dat, daar kan dus de familie uh, ook, uh, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen, uh, de dag doorbrengen. De dag, nee, de familie kan dus ontvangen worden en okay. met slecht bericht worden ze dus uh, ook daar uh, ingelicht en. Uh, uh, ja, ja. Nou, het dat... is echt een hele warme uh, band en er zijn ongoed veel vrijwilligers. En uh, uh, ik, werk in, ik woon in Lissen ja. en uh, ik ben postbeambte in uh, Voorhoud. En als er nou een bloemenkraampje staat aan de weg, want dat heb je hier in de Bolle Streek. Dan, uh, dan geef ik daar wel eens wat uh, tet-tet-tet. Dat zijn dat die kleine narcissiën in een potje af. En dan voor elke, elke kamer één. En uh, het wordt zeer gewaardeerd. Ja. Ik vraag we... het eventjes aan Rita. Rita, want jij werkt in een hospice. Ja. I is dit herkenbaar dit of is, is, is, is dit, dit de droom? Nee, dit is heel herkenbaar. Ja? Dit, dit is echt wel kenmerkend uh, voor, voor een hospice... om die huiselijke sfeer... en uh, de, de goede zorg uh, voor, voor de patiënt... En, en de naaste, om die te geven. En, ja, alle hospicehuizen die werken met heel veel vrijwilligers. Bij, bij ons ja. zijn ook 50 vrijwilligers. En, en je doet het. 100, 120, 120 ja, zelfs. Ja. Ja ja. ja, ja, ja. Meneer Van Leeuwen, ik wil je heel erg danken. Oh, Robin, wilde je nog iets zeggen? Nou, wat ik nog even wilde zeggen. Het is heel ja. mooi dat de meneer dit noemt. Hè, dat het ook heel belangrijk is, juist ook voor die mantelzorgers. Ja, die ja. Er inderdaad soms echt aan onderdoor gaan. dat een hospice een uitkomst kan bieden. En ik ben zelf ook vrijwilliger bij het hospice in Soest. De Luwte. En wij hebben daar dus ook een afdeling die bij mensen thuis gaat helpen. Juist ja. ook om die mantelzorger eventjes uh, te, ontlasten. te ontlasten. Die kan dan ja. even een boodschap gaan doen. Of eventjes iets anders gaan doen. En uh, mensen weten dat vaak niet. Maar uh, ja, heeft u te maken met zo'n situatie in uw omgeving? Ga informeren, want er is vaak meer hulp dan u, dan u zou denken. En uh, ja, pas op dat u er zelf inderdaad niet aan onderdoor gaat. Dit ja. ja. Dit is inderdaad de laatste stap. En de voorlaatste start is dat je je Marente Dat is een zorginstelling. En die komt dus zeg maar uh, dagelijks langs bij mensen die er slecht bij liggen. En dan komen ze s ochtends en s avonds En dan, uh, dan zeggen ze ook meestal van Marente, van, uh, als u boodschappen wilt doen, uh, ik blijf wel iets langer en eh eh want ja, je, je moet natuurlijk toch als, als je, je, je partner ziek is... je wilt toch ook als, als iemand langskomt op visite... je wil een koekje kunnen pre presenteren of weet ik niet ja, wat. Ja, meneer Van Leeuwen, ik wil u heel erg danken... ook voor het, het mooie voorbeeld dat er um, nou, op zoveel plekken... zo goed wordt gezorgd voor de mensen die, uh, ja, echt die bezig zijn... Met, af, het, uh, ja, met afscheid nemen van het leven. Ik wil u heel erg danken en u nog een hele fijne nacht wensen... Dank u wel. Dag. Ja, ik vind het echt wel heel mooi om te horen... dat er zoveel plekken zijn waar, uh, ja, waar er eigenlijk zoveel liefde is... voor mensen die uh, ja, in de laatste fase van hun leven zijn. Hm. Ja, het moet voor jullie beiden ook wel heel, heel bijzonder zijn... om daar elke keer weer uh, nou, deel van te mogen zijn. Zeker, maar, ja, maar ook dat dried... je het met elkaar doet. Hè? Ja. Dus niet, niet alleen, maar uh, wat... wat uh, uh, uh, ja. Je, iedereen is belangrijk in, in dat stukje, stukje zorg. Ja. En, en je doet, doet het samen en, en samen ben je, ben je sterk. En ja, en, ja dat, dat is prachtig. Ja, dat is ook zo mooi zien. van die, die vrijwilligers: die ja. zijn essentieel. Ja. En uh, het is mooi dat je dat zegt. Ja. Dat is echt een ja. team wat je, wat ja. je dan bent. Ja. Maar, maar ik vind het ook het mooie. Uh, er zijn. Uh, bij ons ook verpleegkundigen. Maar dat, dat werkt uh, met elkaar op. Kijk, een vrijwilliger doet niet die, die technische medische handelingen. Maar die verzorgt ook, ook de Ze patiënten. vullen elkaar Ja, aan. en je ja. en heeft ook gesprekken. Ja. En bijna alle vrijwilligers worden ook opgeleid. Hè? Je wordt niet zomaar nee, nee, uh, zeg maar, nee, uh, tussen de mensen nee, gezet. Nee. Uh, nee. Nee, Ik uh, wil het zometeen graag nog hebben over uh, iets waar je ook over na gaat denken. Als je denkt over sterfelijkheid, namelijk de onsterfelijkheid. Is er een hiernamaals? En in hoeverre uh, maakt het uit of je gelooft in een god of niet? Maar uh, ik denk dat het uh, voordat we dat gaan doen... dat het goed is om uh, even een momentje van rust te nemen en naar muziek te luisteren. See them come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 Put the pale light in your hands Before I understand how it can be Put the pale light in your hands Before I understand how it can be in my A vicious craving in my bones Away from something I could not find. Until I looked inside my aching heart, so I hive of honeybees, making honey, making honey from my darkness, gold from my disease. And so now I see, can know the world is a lover.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 The play in Dat was uh, Nick Mulvey met In Your Hands. We praten over, uh, over sterven en over onsterfelijkheid. En uh, Rita, jij, uh, uh, jij bent gelovig. Jij bent uh, christen. Je gelooft in een god. Ja. En dat uh, als je sterft, dat, er, uh, dat je naar de hemel gaat. Denk je dat uh, in jouw werk... Uh, kom jij natuurlijk ook genoeg niet-gelovige mensen tegen die, uh, die sterven? Maakt het uit? Merk jij verschil... Dat is ook weer een hele moeilijke vraag. Uh, weet je, je ziet zoveel verschillende soorten van sterven. Uh, je ziet mensen die christen zijn... en heel veel steun hebben aan, aan hun geloof. En je ziet ook mensen uh, die worstelen met geloofsvragen... Uh, over het, het geloof, hè, over, over een oordeel... Dus het, het kan helpend zijn en het, het, het kan ook uh, moeizaam zijn. Het misschien nog wel moeilijker maken, omdat je het idee hebt dat er nou, een uh, God kan, is die... Het kan wel angst, het ja. kan angst oproepen. Hmm. Maar uh, in dat stukje denk ik altijd wel dat, dat uh, uh, het helpt als zij erover spreken... Dat je er met elkaar over kan praten. Uh, uh, ik vind dat dan ook een mooi stukje uit, uit mijn werk. Uh, dat, dat je dan uh, vanuit de Bijbel met de ander kunt, kunt zoeken naar antwoorden. En als je dan mag zien ja, dat er dan een stukje, stukje rust komt... ja, dan, dan vind ik dat heel mooi. Maar, maar ik, ik geloof ook, hè, als we kijken... Uh, naar, naar Jezus, hè, toen hij wist dat hij uh, ging sterven... was hij ook angstig in de hof van Gethsemane. Ik, ik denk ook dat een, een bepaalde angst en een bepaalde strijd... Ja, ook, ook bij het sterven hoort. Juist ook omdat we het leven zo waarderen. <lacht> ja, maar, maar ook uh, uh, dat, dat doodgaan... dat je dat niet zomaar dood gewoon doet... Het, het, het, het dood zijn he, vanuit het christelijk geloof... dat, dat is een, een, een, een geloven, een, een vertrouwen. He, dat is ook een, een dieper mogen kijken, een verwachten. Maar in het, in het sterven komen verleden, heden en toekomst bij elkaar... met alle dingen die daarin in zijn gebeurd. De goede dingen, moeilijke dingen... Uh, uh, ja, dingen waar je, waar je twijfels over hebt, over angsten over hebt. Ja, ja, dingen die niet goed zijn geweest, uh, waar je last van hebt. Het, kom, het komt allemaal bij, bij elkaar. En, en dat moet een, een, een, een weg vinden. En dat vindt vaak een, een weg, ja, in, in dat sterfondsproces. Het ultieme loslaten, ja. noemen we dat ook wel, hè? Ja, ja. En, en ik... ik, ik ik zou dan willen. Het is, het, is, het is een loslaten. En een, uh, een loslaten van het leven. hier op aarde. En, en het overlaten aan, aan, aan God. Hm. Ja, en ik zie oh, het inderdaad ook het loslaten. wat ik ook al eerder noemde. Van al die schillen die je hebt opgebouwd. Ja. Hè? Van al die identiteiten. En ik denk ook dat het voor mensen geldt. ook die niet gelovig zijn. Uh, dat het heel erg ligt aan hoe je je leven geleefd hebt. Ja. Ook hoe je naar het kijkt of niet. Toevallig heb ik onlangs een uh, meneer vanuit het hospice. Uh, ben ik eventjes bij geweest. En die geloofde helemaal niet dat er was, iets was na de dood. Hij zei: Nou, dat is duidelijk, er is niks. Dus dat is, uh, dan, dan weet ik ook meteen waar ik aan toe ben. Dus dat is mooi. En dat kan voor iemand ook een houvast zijn. Want dan heb je. Uh, je hebt zelf geen gevoel van gemis. Je, hebt ge, je hoeft niet bang te zijn voor een oordeel. Dus dat kan voor mensen ook een, een soort van uh, manier zijn... om daarmee te dealen, met, met, met de dood die eraan komt. Maar dat kan ook enorm veel angst uh, op, oproepen. Want dat, dat is wel een beetje mijn ervaring in, in mijn werk. Dat, dat de mensen uh, die altijd die visie hebben gehad... van nou, met, met, met de dood is het afgelopen... Dat ze, dat ze zeggen, oh alsjeblieft, dat kan toch niet? Het leven, leven te vergeefs en dat het dan zomaar voorbij is, dat ja. kan toch niet? Dat dan juist mensen op, op, op zoek gaan. Ja, en ik heb het ook meegemaakt. Op het laatste moment toch vragen, wat denk jij? Is er toch wel wat? Ja. Hè? Dat soort. Ja. Twijfel ja. is natuurlijk ook iets wat heel veel, uh, er heel veel is en ontstaat. Want je kunt wel van alles je hele leven lang gevonden, en, uh, gevonden hebben en vinden. En, Bedacht hebben of. Uh, maar. Uh, op moment. op moment supreme. is daar vaak gewoon twijfel. En. Uh, dan ga, ja, dan staat niets meer vast eigenlijk. Nee, Rita? En, nou, wat. Wat, uh, wat ik ook wel mooi vind om. om te vertellen. Uh, is wat, wat ik regelmatig hoor. mensen die in. Uh, hun, hun leven. weinig met. met God en geloof gedaan hebben. En als ze dan stervende zijn. dat ze dan. Uh, uh, mij, mij laten komen. En dat ze dan bijvoorbeeld zeggen van... ik moet heel veel aan mijn oma denken. Of heel veel aan de bijbelverhalen op de christelijke school. Dan komen, komen verhalen, bijbelverhalen of zo, van, van oma. Dat heb ik nog niet zo heel lang geleden gehad. Maar was er was een, een man en zijn broer zat uh, bij hem. En, en zij hadden in het leven weinig met geloof gedaan. Maar die man zei, ik weet dat ik dood ga. En ik moet nu steeds aan, aan oma denken. En toen zei die broer... Ja, ja, ja, ja, ja. En toen zei hij, ja, die bijbelverhalen die oma vertelde... die komen zo boven. En ik wil eigenlijk voordat ik dood ga... net zo geloven als dat oma geloofde. En die broer... Ja, ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat, dat, dat ging toen... Best een, een beetje, beetje moeilijk. Maar uh, doordat ze allebei dezelfde oma hebben gehad. en ook dezelfde verhalen hebben gehoord. van toen mocht het op een gegeven ogenblik uh, uh, klinken. En, en toen vroeg die man ook. Uh, uh, op, op, het, op, het, op het laatst hè, dat hij gewoon. Dus wilde, wilde gaan sterven. Zo, zoals zijn oma was. Hij wilde als gelovige sterven. En. Dat, ja, dat bent... is niet iets wat, wat ik één keer hoor, maar, maar dat, dat, dat kan me zo verbazen. Ja. Dat op het allerlaatste momenten, uh, dat, dat er dan nou, zo'n oma of uh, een zonderschool... of een collega die christen was, dat, dat er dan bepaalde dingen teruggegrepen worden. Met, met een verhaal wat dan zo uh, waar is overgekomen. Mensen grijpen natuurlijk ook vaak terug naar een traditie, hè? Een, een periode in hun leven of een traditie... die hun warmte heeft gegeven. En, en, ja, maar ook heeft iets gekoesterd van waarde heeft, ja, heeft. doorgegeven. En, en, en daardoor ook iets van waarde heeft. Ja. Ik heb ook iets heel moois onlangs uh, gezien... bij iemand die inderdaad aan de ene kant de, de, het kruis draagt... en aan de andere kant de hele dag met zijn uh, uh, boeddhistische kralen zit En die heeft dat geïntegreerd bij hem. En dat is dus een stukje geschiedenis en, en ook nieuwe inzichten die hij heeft gekregen. En dat ja, wat hem op, op, dat moment, op dit moment eigenlijk in zijn leven... vlak voordat hij gaat sterven, heel veel geeft. En uh, dat vind ik heel mooi om te zien hoe dat uh, samenkomt. En dus iemand kan dragen eigenlijk. Hè. Dat is uh, wat er een beetje gebeurt. Dat je gedragen wordt in dat proces. We moeten helaas uh, afronden. Maar ik had nog één vraag... Veel mensen die nu luisteren. Die zullen waarschijnlijk niet in, uh, in een stervensproces zitten. Maar we hebben het er wel over gehad. Dat nadenken over de dood. Kan juist ons leven ook nu verrijken. Hebben jullie. Um, heb voor, voor degene die. Uh, nou die verrijking eigenlijk graag willen. Zijn er dingen waarvan jullie zeggen. Ja daar kan je nu alvast aan denken. Of sta daar meer bij stil. Um, ja zodat je ook meer. Nou na kan denken over je eigen sterfelijkheid. En daarmee ook. Nou meer misschien uit het leven kan halen. Ja, we zal eerst proberen. Rita mag ook natuurlijk, dames eerst. Dames eerst. Ja. Nee, ik vind het wel heel belangrijk dat, dat je over, over het, uh, je dood nadenkt. En dat je desnoods iets, iets opschrijft. Al is het, uh, voor het voor je nabestaanden. Ik, ik merk uh, bij, het, uh, bij rouwdiensten uh, dat dat zo steun kan zijn... als iemand die is overleden, bepaalde muziek of teksten of gedichten... Uh, dat hij het bij elkaar heeft. Hè? Dat, dat iemand uh, heeft besproken van dat hij wil begraven wil worden. En door wie, uh, hè, wie moet er spreken... Uh, of gekremeerd. Uh, ja, hoe, hoe wil je dingen? Ja, dat kan heel belangrijk Ja, En dat dat echt tot steun kan zijn ja. voor, de, voor de familie. Ja. Mm. En ook als je nog niet... Uh, bijvoorbeeld ik zelf... Ik, nou, het kan natuurlijk elk moment gebeuren... maar ik ga er niet van uit. Uh, ik ben nog jong. Um, is het ook dan nu al goed om na te denken... over, uh, over mijn sterfelijkheid? Ja, ja. Om, om er ook, ook met elkaar als vrienden... Uh, of, of als familie, over, over te praten. Van, ja, hoe, hoe kijk je er tegenaan als, als je doodgaat? Van, wat is voor jou belangrijk? En, en uh, ja, als je christen bent... Hè, welke, welke bijbelgedeeltes vind je belangrijk... en waarom vind je het belangrijk? Je hoeft het helemaal niet van A tot Z uit, uit te schrijven. M, m, maar om, om dat te weten... en om erover te, te praten met elkaar... Het uh, ja. heeft is sowieso altijd nut. Niet alleen voor jezelf, ook, maar ook voor de mensen om je heen. Wat je, wat je net ook vertelde, dat je gaat nadenken hoe, jij, hoe, hoe dat eruit moet zien. Hè? Wat, er gaat, wat, wat er moet gebeuren als jij bijvoorbeeld heel veel zorg nodig hebt... in de laatste levensfase, maar daar zelf niet meer over kan beslissen. Er zijn zorgverklaringen, je kan allerlei dingen regelen. En, en uiteraard ook je uitvaart. En door met dat soort technische dingen bezig te zijn, tussen aanhalingstekens... Kan je ook, kom je vanzelf ook misschien wel op een diepere laag van... hoe sta ik eigenlijk nu in het leven? Hoe ben ik eigenlijk aan het leven? Ben ik daar tevreden mee? Uh, he, uh, zijn er dingen die ik belangrijk vind? Uh, geef ik daar genoeg tijd aan? Uh, er is een soort top drie van mensen die op een sterfbed liggen... en die zeggen van, ik heb bijvoorbeeld altijd te veel gewerkt. Ik heb te weinig aandacht aan mijn gezin of aan mijn familie besteed. Nou, ga eens met dat soort vragen aan de gang. Ook al ben je nog helemaal niet uh, ziek of wat dan ook, of ben je nog jong. Uh, dat is helemaal niet erg om je dat regelmatig af te vragen. De mensen doen dat vaak vanzelf al. Hè? Als je nu wandelt in de natuur, en dan, dan komen er ook dingen op je af en dan gaan er vragen spelen. En dat heeft altijd nut. Ja. Ja. we praten over Witte. allerlei dingen. Mm -hmm. uit, de, uit het leven. En we ja. praten maar heel weinig over de dood. Ja. Ter, terwijl ja. de dood wel de enige zekerheid is in ons leven. Absoluut. Ja. En, en nou, net, net wat jij zegt, als je over de dood praat... praat je misschien juist wel meer over het leven. Ja. Over hoe kostbaar het is om het leven te, te leven... Ja, dat lijkt me een hele mooie afsluiter, Rita. Ik had het niet beter no. uh, kunnen doen. <lacht> Alsjeblieft. Ja, ik uh, wil jullie uh, beiden heel erg bedanken... Rita Renema en Robin Zuidam voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. Volgens mij is de Rode Draad zoveel mensen... zoveel manieren om om te gaan met sterfelijkheid. Maar dat het goed is om daarbij stil te staan... dat staat als uh, paal boven water. Ik wens jullie nog een hele nacht. En uh, zometeen na de muziek gaan wij het over iets heel anders hebben. Namelijk de relatie die wij hebben met onze um, huisdieren. Met Against All. Goedennacht en uh, fijn dat u luistert naar uh, Dit is de Nacht, het uh, nachtradioprogramma van uh, de Evangelische Omroep. Wij, uh, wij horen natuurlijk graag uw verhalen. U kunt bellen naar 0800 1121. We hadden het uh, net over sterven en stilstaan bij je eigen sterfelijkheid. Maar we gaan het nu over iets uh, heel anders hebben. Veel mensen hebben namelijk uh, huisdieren. Maar hoe belangrijk zijn eigenlijk onze viervoetige vrienden? Ik heb uh, drie gasten bij mij in de studio. Het is volle bak. Um, Ulrike Meder, Marcel de Groot en Sandra Herman. Zij uh, zijn het er toch wel over eens dat we als mensen heel veel aan onze dieren, aan onze huisdieren kunnen hebben. Je kan bijvoorbeeld een uh, kantoorhond nemen, zoals uh, Marcel uh, dat uh, nu heeft. Welkom, nacht, Goedenacht, ja, goed, uh, goedemorgen. Ja, ja goedemorgen, nacht. Je mag zelf kiezen. Um, maar je kan ook eh, thee drinken met katten. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat kan je ontzettend veel geven. En daar kan eh, Sandra Herman ons eh, straks alles over vertellen. Goedemiddag. Hoi, Goedemiddag. Welkom. Ja, en daarnaast kan het ook um, dat als je een, een hond hebt... maar dat kan vast ook met een kat. Uh, maar zeker met een hond, als je daarmee in training gaat... leer je eigenlijk heel veel over jezelf... terwijl je dacht dat je voor de hond kwam. En daar kan uh, Ulrike, mijn derde gast hier... Uh, voor mij op rechts van alles ook vertellen. Welkom. Hallo. Ik was wel. Uh, goedemorgen. Ik was wel eventjes benieuwd... waren jullie eigenlijk altijd al heel veel met dieren bezig... of is dat iets van de laatste, laatste paar jaar, Ulrike? Ik hou eigenlijk altijd van dieren, vooral van honden. Maar ik ben opgegroeid met uh, veel dieren, thuis bij mijn vader. Hij was een jager in Beieren, dus ik was veel in de bergen en ben daarmee gegaan. Maar uiteindelijk ben ik toch in een andere um, uh, branche gegaan. Ik was lange jaren inkoper voor uh, mode... Uh, ik was op de internationale catwalks, ik ben uh, gereisd. Dus uh, ook als productmanager voor bekende bedrijven gewerkt. En daar was ik een beetje af van de dieren, maar persoonlijk was het eigenlijk altijd mijn hobby. En alleen uh, tien jaren geleden heb ik dan begonnen met een studie gedragstherapie. En uiteindelijk heb ik dan uh, vier jaren geleden mijn eigen bedrijf uh, ja, uh, gestart. En ben nu uh, hondengedragstherapeut hondengedragstherapeut. We gaan meteen, ik ga zo meteen van alles vragen wat dat precies is... en wat je dan allemaal doet. Maar Sandra, was jij iemand die eigenlijk altijd al met dieren bezig was? Um, ik ben met dieren bezig al, mijn, al vanaf mijn zesde jaar. Kijk, dat is, ik, ik wil niet zeggen dat je heel oud bent... maar ik denk dat dat is toch al best wel de jaartjes. Ja, het lijkt wel honderd jaar geleden. Ja, <laughs> oké. Okay. En was het dan altijd, want jij hebt een kattencafé, waren het altijd katten? Of nee, ik ben geen kattenmens, ik ben een dierenmens, maar ik heb tien jaar in Dubai gewoond. En toen ik terugkwam naar Nederland in zomer 2014, nam ik zeven straatkatten mee voor adoptie. En die gingen dus niet. Het ging gewoon zo, ze gingen niet voor adoptie. Uh, ja, er was geen interesse. En toen ben ik een kattencafé gestart in mijn eigen fotostudio op de Soestdijke Straatweg in Hilversum. En er waren een paar mensen en die zeiden van... Sandra, dat gaat toch niet lopen? Een theetje met een kat? Nou, het loopt elke dag. Ongelooflijk. En volgens mij is het, ja, het lijkt het alsof ze als paddenstoelen uit de grond springen. Want jij bent inmiddels niet meer de enige met een, nee, een kattencafé. ik heb het kattencafé gestart in mijn fotostudio op 1 april 2014... En daarna kwam Amsterdam en daarna een hele hoop andere kattencafés in Nederland. Dat ja, ja. is leuk. Ja. Die zijn de katten van de straat en van het asiel. Ja, precies. Ja, er zijn heel veel mensen in Nederland die daar heel enthousiast van worden. Dat is heel goed. Marcel, altijd al met dieren bezig geweest? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Nee, nee, nee. Je hebt sinds kort heb je het ontdekt? Ja, dus uh, het is een half jaar, hebben we nu een hond. En uh, ja. Nou, dat is nog heel recent een half jaar. Ja, daarom. Dus uh, en wij, uh, ja, wij gebruiken dat ook uh, meteen als kantoorhond, om het zo maar te zeggen. De reden dat ik hier ben. Nou. Ja, nou, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over uh, welke rol dieren in ons leven kunnen hebben en hoe onze relatie met die dieren ons ook uh, nou, als persoon verder kunnen helpen. Bent u zelf ook een goede dierenvriend? Een grote dierenvriend? Ik, uh, ik hoor heel graag wat uw huisdier voor u betekent. U kunt bellen naar 0800-1121... of een berichtje sturen naar de gratis Radio 1-app. No Live that I've met, and nah. Enough to let me in If it's meant to be It can only be good You're the most Perfect fit Most definitely that I've met tonight. Het again van Natasha Beddingfield. We hebben het uh, over huisdieren en wat die hier uh, voor ons kunnen betekenen. Marcel, we hadden ja. het. Uh, jij uh, hebt een kantoorhond, vertelde jij net al. Ja, klopt, ja. Inderdaad. Nu een, uh, een half jaar. Was eigenlijk ook de reden of de aanleiding voor, uh, voor dit gesprek. Want kantoorhonden, dat schijnt helemaal <coughs> het nieuwe ding te zijn. Ja, ik heb het ook begrepen, inderdaad. Ja, ik wat moet ik me voorstellen bij een kantoorhond? Laat ik daar even mee beginnen. Nou, inderdaad, ik heb, het, is, uh, het is mijn hond, uh, samen met mijn vriendin. En, uh, en ik heb een eigen bedrijf en ik neem de hond mee naar kantoor. Uh, dus wij, wij profiteren als kantoor en als bedrijf van hetgeen dat ik een hond heb. Laat ik het zo zeggen. En daar profiteert eigenlijk iedereen van. En wat houdt het in? Ja, het is eigenlijk niet veel anders dan dat je thuis een hond hebt. Dus uh, uitlaten, meespelen, eten geven. Uh, ja, je maatje, maar dan voor iedereen. Uh, dus eigenlijk of zij is het, uh, loopt overal uh, bij iedereen langs. En uh, ja, eigenlijk hartstikke leuk. Dus een uh, ontzettende een aanrader voor elk bedrijf, uh, denk ik. Ja, want wat is dan de meerwaarde van het feit... dat je een hond rond hebt lopen in je kantoor? Nou, wat je wel, wat ik... Persoonlijk belangrijk vinden, wat ik ook merk, wat ik ook in mijn privéleven fijn vind, is dat je toch veel buiten bent. Dus je, je moet toch uh, drie keer per dag uitgelaten worden. Uh, dat, uh, dat is goed. Dus je, je kan met een collega gaan wandelen, bijvoorbeeld, om, uh, en dan de, de bespreking wandelend uh, te doen, uh, in plaats van uh, aan een uh, vergadertafel. Uh, dat vind ik een voordeel. Een ander voordeel uh, is, uh, ja, je, je wordt er toch. Uh, ja, happy van. Zo'n beetje laat je lachen. En dat is voor een baan... ik denk bij ons ook, maar bij heel veel bedrijven... redelijk stressvol. En waar natuurlijk een hoop gebeurt. Ik denk dat dat gewoon ontzettend leuk is. En wanneer was dan het moment dat je dacht... Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee, een kantoorhond. Laten wij er ook een nemen. Nou, uh, mijn, mijn vriendin die wilde eigenlijk al heel lang een hond. En die begon op een gegeven moment voor zichzelf freelance. En toen hadden we er wat meer tijd voor. Want ik vind, hè, als je een hond neemt, moet je dat wel overwogen doen. En, uh, ik denk dat Ulrike het daarmee eens is als hondengedragstherapeut. Ja, zeker ja, ja. Als je, ja, leuk. Ja, precies. Dus op een gegeven moment heb je er dus wat meer tijd voor. En toen had ik zoiets nou ja, tegen mijn vriendin. Als je dat leuk vindt, dan kunnen we dat doen. En tegelijkertijd dan uh, kunnen wij hem ook uh, op kantoor ook een beetje opvoeden... om het zomaar te zeggen. Yeah. Maar dan moet je al duidelijk afspraken maken, kan ik je zeggen. Want we zitten met 23 man op kantoor en uh, ja, wij, je mag bijvoorbeeld niet, uh, niet zomaar wat te eten geven, dat soort dingen. Dus daar moet je al hele duidelijke afspraken over maken met elkaar. Dus, uh, ja. Want hoe reageerden jouw collega's? Uh, ja, eigenlijk allemaal wel heel erg positief. Uh, dus ik heb geen, in ieder geval niks gehoord wat negatief is, laat ik het zo zeggen. Uh, maar ja, erg leuk. Iedereen vindt het, uh, iedereen vindt het erg leuk. We hebben, ja, nu, wat ik zeg, nu een halfjaartje. Dus, uh, ja. ja, en merk je dan ook dat de sfeer anders is? Goeie vraag. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat er toch een uh, uh, ja, ontspannende sfeer Kan ik dat zo, uh, zo een beetje... Uh, ja. Het is een gevoelding hoor, je kan het natuurlijk niet... Uh, maar ik denk dat je ja, wat meer ontspannen... Uh, als ze er is, ja. ja. Klinkt goed. Ja, zeker. ja Ulrike, kan dat, zo'n uh, kantoorhond? Ja, het is zeker een leuke idee. Want uh, het is beter dan die hond acht uur in thuis te laten. Eh, want honden zijn roedeldieren. Ze leven in een sociale structuur. Dus een kantoor is dan inderdaad een in roedel... en alle die mensen die daar werken... En uh, uiteindelijk is het um, een goede manier om ook als uh, fulltime um, ja, werknemer... ook een, een hond te hebben, wat ook leuk is. En dus iedere behoefte is dan volvuld. En honden zijn dieren, dus je, je neemt een stuk natuur naar je kantoor. Dus uh, is het zeker... Op het creëert zeker ook een betere levenskwaliteit. Want uh, ik denk dat het zeker uh, ook goed is voor de omgeving. Want uh, ja, honden zijn natuur. En dus uh, ben je uh, ook in contact met de natuur. Zeker als je dan ook met die hond naar buiten gaat in de, in de, in de breaks. Yeah. Ja, in de pauze yeah. en zo. Ja. Maar ik kan me het aan de andere kant ook voorstellen... Hè, een hond die hecht zich aan zijn baasje. Als je 32 man of hoeveel mensen hebben jullie... Ja, 23 uh, rond uh, hebt lopen, dat het voor zo'n hond ook best wel verwarrend kan zijn. Het hangt ervan af, eigenlijk... een hond snapt het snel... wie deel van het roedel is. En als iedere mens daar iedere dag naartoe komt... hij heeft natuurlijk iemand zoals Marcel... die hem ook natuurlijk... dat is zijn baasje, die geeft hem voor... Die, bij die woont hij, die geeft hem protectie... maar ook directie. Maar wat Marcel ook zegt... regels en grenzen en discipline is belangrijk voor iedereen. Anders wordt die hond verwaard... als hij hier een snoepje mag krijgen, maar die andere niet. Dus uh -huh. Marcel is daar eigenlijk uiteindelijk voor verantwoordelijk om ook daar uh, als baas van het kantoor ook uh, um, dit te regelen. Ja, dan ja, precies. En dan merk je ook heel ja. erg op het moment dat, uh, dat je dus uh, uh, op kantoor bent, dat ze dan ook de hele tijd bij me is. En als ik nou in afspraken zit, dan, dan loopt ze eigenlijk overal een beetje rond. En uh, ja, dat is inderdaad. Je, je merkt het wel heel erg. Dat het inderdaad de roedel, uh, die je zoals je benoemt, dat, dat, ja, dat, dat ze dat wel heel erg uh, hanteert ook. Om het zo maar eens te zeggen. Als ik er ben, is ze bij mij over het algemeen. Ja, precies. Ja. Want ik vroeg me nog wel af hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Maar jij bent eigenlijk het baasje, en jij neemt. De hond mee. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus jij bent ook degene die meegaat naar de dierenarts als er wat is, of die ervoor zorgt dat. Ja, ja. Uh, ja dat ja, eten krijgt. Uh, ja, inderdaad. Want ik heb ook wel eens van een andere bedrijven begrepen dat echt een kantoorhond, uh, dat de hond ook echt uh, wordt. Uh, um, ja, in het weekend wordt, wordt meegenomen door diverse medewerkers, maar dat is bij ons niet het geval. Het is echt mijn hond. Ja. ja. Ja. ja dus dat is uh, ja, ze wel duidelijk ik weet niet of dat misschien ook beter is voor een hond om een, uh, een vaste baas te hebben of in ieder geval een uh, ik... bedoel je hond sharing ja dat ja. uh, komt nu vaker maar in principe is het ook weer een manier, hoe gaan we daarmee om? Een hond uh, hecht natuurlijk aan een mens. Zodra een hond ro uh, routine krijgt bij iedereen... dan kan dit ook bij iedereen op een weekend zijn. Um, belangrijk is dat wij een hond uh, um, goede beweging geven... regels, discipline en, en affectie... Op een manier uh, wat duidelijk is, maar ook uh, het kan bij iedereen. Uh, zeker heeft een hond een stabiele omgeving nodig. Um, wat ja eigenlijk bijvoorbeeld in het asiel niet is of maar bij sommige mensen. Maar als, als het goed aangepakt wordt, dan kan het alles. Ja. Ja, ja. Dus er is eigenlijk heel veel mogelijk met een hond als je maar regels geeft... Juist, en die hond, en honden houden van routine en structuur. En als dit uh, iedere weekend bij iemand anders is... maar oké, okay, het hangt ervan af, niet uh, bij tien mensen... maar wel uh, ook uh, dat die hond weet wat, wat gebeurt... dan uh, uh, kan die hond ook uh, daar stabiel uh, mee omgaan. Ja. Zonder, zonder dat er gedragsproblemen zijn of zo. Ja. Hm. Wat voor hond is het eigenlijk, Marcel? Ja, Het is een, een kruising tussen een labradoodle, een labrador en een wetterhoun. Okay. Dus het is eigenlijk van alles wat. Ja, ja, maar dat klinkt, zeg maar, als ik denk aan een Labrador en een labrador, dat, dat zijn de lieve honden. Ja, zeg maar. ja zeker. Ja, zeker ja, ja. Want ik kan me voorstellen dat niet elke hond geschikt is als kantoorhond. Kijk ook eventjes naar Ulrike, maar. Uh... Of denk jij van wel, als je ze maar gewoon goed opvoedt? Het hangt eigenlijk van de opvoeding af. Je mm. kan natuurlijk als je een. een, een... Stel, je neemt een rottweiler als een waakshond en die neem je mee naar kantoor. Dan moet je natuurlijk zeker moet je die, die rottweiler laten weten. Kijk, je moet niet uh, de kantoor bewaken. Maar iedereen die naar binnen komt, uh, daar nemen wij controle, niet jou. Dus het hangt daarvan af. En zelf een labrador kan dan ook, als je het niet juist doet, ook... Um, ja, um, uh, of als die labrador geen regels en grenzen krijgt uh, en weet wat, wat zijn ja, plaats is in het kantoor, kan ieder hond eigenlijk daar problemen krijgen. Maar als je het goed aanpakt, en zeker labrador is een hond die um, uh, uh, eigenlijk heel goed um, gesocialiseerd is uit, uh, vanuit, vanuit zijn DNA. Dus uh, daar heb je al minder moeite dan met andere ras. Zeker. Yeah. Um, inmiddels zijn er ook veel. Het is heel veel mode in vooral in Amsterdam en de grote Stadden, dat je um, honden uit het buitenland ook adopteert en ook met naar de kantoor neemt. En daar zie ik toch meer uh, problemen, want deze honden zijn natuurlijk uh, heel instabiel. Ze komen uit een andere cultuur en ze worden daar meegenomen en moeten daar even uh, ja, in het kantoor zitten. En daar krijg je toch meer problemen, uh, want deze, deze honden waren op de straat. Ze hebben in vrijheid geleefd, ze, ze komen in een kantoor en dan wennen en iedereen komt op hen naartoe. Uh, daar krijg je dan weer me, uh, wel meer problemen... dan als je, zoals Marcel, een, een jonge pup meeneemt... en ook snel wendt aan, aan de omgeving. Dan, ja. uh, Want zijn dat dan uh, de honden die mee worden genomen... na een vakantie in Spanje bijvoorbeeld? Um, ja, dit is, het is minder geworden dat die mensen eigenlijk honden... op uh, opnemen van, direct van de straat. Het gebeurt meer dat ze hun hond adopteren door een stichting. Wat, okay. ook, wat ook heel leuk is. Maar zelfs deze honden komen uit asiel. Of ze zijn uh, op de straat geboren. En ze hebben toch een lange um, transport naar, vanuit het buitenland. En dan meteen naar de kantoor. Dat kan wel dan ook problemen uh, um, veroorzaken. Ja, Sandra, jij vertelde dat uh, jij hebt zeven katten geadopteerd hebt uit Dubai. Of die heb je meegenomen. Merk je daar ook een ander temperament? Omdat ze gewoon uit een ander land komen? Uh, ja, ze zijn wel heel anders dan de zeg maar, Europese korthaar. Ze zijn wat aanhankelijker. En uh, ze staan toch iets dichter bij de mens. Tenminste, dat is mijn ervaring. Maar misschien komt het omdat het straatkatten zijn. Dat kan ook. Nou, ik vind het wel frappant, of, uh, grappig om te horen... dat, de, dat je dus ook bij dieren cultuurverschillen kan merken. Niet ja, alleen bij mensen. Ik heb, ik mensen. heb ook Grieken... Twee Grieken. Ja, ja en best... die zijn weer anders dan de... Ja, mijn zoon ging vorig jaar een week naar Griekenland. En toen nam hij een moederkat mee met een, met een kitten van nog geen zes weken. En vijf weken later hadden we nog eens vier. We hebben een hele familie, een hele Griekse familie. Ongelooflijk. Hoeveel katten heb je nu in huis? Nou ja, die, die, de vier baby's zijn ondertussen wel geadopteerd. Dus okay. ik heb nu nog maar één moeder over met, met één kitten. Kijk, ja. dat, dat lijkt me toch uh, iets beter te doen. Maar hoeveel zijn het er nu in totaal? Een negen. Zeven uit Dubai, twee uit Griekenland... en ik heb voorlopig even één uit Abu Dhabi... die is voor adoptie. Ongelooflijk. Dus als je interesse hebt... dan uh, mag je je bij <laughs> jou uh, mag je je melden. Kom je thee drinken bij mij. <laughs> ja. Nou, heeft u interesse uh, in een kat... Uh, dan uh, kunt u wel naar 0800 1121. Misschien kunnen we hier wel een soort... Uh, intermediaire uh, ja. Uh, ja, consulent uh, gaan spelen. Maar uh, we gaan het er zometeen uh, nog veel verder over hebben. Maar eerst gaan we naar het nieuws.